er was er ook een die matrozenpak bij en die leek precies op een jeugdkik van mij. Weet je nog wel oudje? Wij kiekten al ze leuke dingen. Weet je nog wel oudje?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 Heb ik heb ook nog zoveel meisjes gekend, jij steeg naar mijn hoofd gelijk mee. Je hebt me niet lang met je liefde verwend, toch zal er geen ander ooit zijn. Je bent. Je braakt vele harten en ook dat van mij. Je liefde en trouw maar een spoedig voorbij. Je bent als een wilde idee die slechts...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 Natuurlijk zoon Johnny de Mol, dat was op 12 januari 1979. En dit huwelijk strand in 1980. En van 83 tot 96 was ze getrouwd met de deze voetballer, Sjoeren Lerby. Met hem kreeg ze eveneens een zoon. En ze hebben een heleboel onderscheidingen gehad. Eerste Gouden Plaat, voor Spiegelbeld in 63. In 65 een Edison voor haar eerste Alpee en Willeke. 1971 de Gouden Televisiering voor een rol in de kleine waarheid. In 81 kreeg ze een Gouden Harp voor haar carrière...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 winter was long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 Je met de meisjes op Paul Van heel het leven spinnen, nou een spel. Van 5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 in 1966 bereikten ze de 36e plaats met dit nummer in de top 40. En twee jaar later kwamen ze wat sterker terug. De mannen hadden aan Peter Koelenwijn gevraagd of hij komische liedjes voor u wilde schrijven. Koelenwijn had immers uh, het jaar daarvoor groot succes gehad met zijn uh, compositie Beestjes uitgevoerd door Ronnie en de Ronnies. En voor het Loland uh, Lolan Trio schreef hij het nummer Ik kan geen kikker van de kant af duwen. Dat gaat compositie wel wat weggeven van Dancing Shoe van... Uh,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 per keer, waarop ik ook wacht. Ik heb toch die ruit, die jij stuk hebt gevoerd. Betaald maar die centen, die zag ik ook nooit.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 Dagelijks ziet men velen wachten, een groot fabrieksterrein. Die het snoepen niet verachten nog er dol op zijn. Want slaat de klok vijf uur. Dan roepen zij voor.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 Die pak je uit, die pak je die pak je uit en pik je in. Amsterdam op vrijdagavond.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 Met mijn team